Tien uur in Montserré met het NOS -journaal. In Zwitserland krijgt topman Vazella van Novartis... bij zijn vertrek bij het farmacieconcern bijna 60 miljoen euro mee. Vazella, medeoprichter van Novartis, krijgt het bedrag over een termijn van zes jaar... op voorwaarde dat hij in die jaren niet voor een concurrent van Novartis gaat werken. Hij heeft de afgelopen elf jaar bij het bedrijf al meer dan 240 miljoen euro verdiend. Het bedrag heeft in Zwitserland tot grote ophef geleid, ook binnen de regering. Vazella zegt dat hij het geld grotendeels aan goede doelen zal geven. Journalisten bij de BBC leggen vanaf middernacht voor 24 uur het werk neer. Ze protesteren daarmee tegen voorgenomen ontslagen. Er worden ook acties op enkele BBC-redacties gehouden. Volgens de bonden zijn er sinds 2004 al 7000 banen geschrapt bij de omroep. En staan er de komende vijf jaar nog eens 2000 arbeidsplaatsen op de tocht. De bonden willen zoveel mogelijk ontslagen voorkomen. De BBC zegt dat de actie van journalisten te betreuren valt. De omroep kan nog niet zeggen hoe groot de invloed van de staking zal zijn op de programmering de komende dag. Tientallen winkels in Tilburg waren vandaag open... ondanks het verbod op onbeperkte koopzondagen dat geldt voor de stad. De rechter stelde onlangs de stichting Tegen Verruiming zondagsopenstelling in het gelijk. Die stichting had een zaak aangespannen om op te komen... voor de belangen van de kleine zelfstandige ondernemer. De rechter oordeelde dat de stad niet toeristisch genoeg is om elke zondag de winkels open te stellen. Maar de gemeente Tilburg zal het verbod niet handhaven totdat het college van BMW met een nieuw voorstel komt. En dat betekent dat iedere winkelier die de komende weken op zondag open is geen boete krijgt. Rafael Nadal heeft weer een toernooi gewonnen. De Spaanse tennisser kwam twee weken geleden terug op de baan... na een blessureperiode van zeven maanden. Vorige week verloor hij nog de finale van een toernooi in Chili... maar nu was hij in de Braziliaanse stad Sao Paulo de sterkste. Hij versloeg de Argentijna Baldian met 6-2 en 6-3 in de finale. Het was de 51ste ATP-titel voor Nadal. En dan het weer. Het blijft vannacht droog. Morgen wolkenvelden, maar ook zondige periode. Het wordt kouder. Dinsdag is er kans op natte sneeuw of mondregen.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 Expert is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een 40-inch Samsung Smart TV van 549 voor 388 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Ja, Expert begrijpt het. De beslissing valt in die half.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 Geld lenen kost geld. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn. Met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedenavond. Historische prestaties werden er geleverd vandaag in Hamar. Irene Wuust kwam met haar vierde wereldtitel Allround op gelijke hoogte met Artje Keulen-Dilstra. En Sven Kramer staat nu zelfs op eenzame hoogte. Hier is hij, de historie. Geschreven door Sven Kramer. In 1311-86 is hij voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen allround. Er is dus onmiddellijk uitgebreide aandacht voor het WK allround. En zoals inmiddels gebruikelijk werden er dit, dit weekend weer behoorlijk wat punten gemorst in de top van de Eredivisie. Feyenoord ging onderuit tegen Pex Volle. En daar moet je als trainer toch chagrijnig voor worden. Ik ben niet chagrijnig hoor. Maar als je op basis gaat kijken van uitgespeelde kansen, dan uh, is het ongelooflijk dat je verliest. Met Jeroen Guter beschreek ik zometeen het uh, voetbal in de eredivisie dit weekend. En het ABN Amro tennis toernooi zit erop. Het had een weekje Roger Federer moeten worden in Rotterdam. Dat werd het niet. En Zelfs nu de Zwitser is uitgeschakeld, willen de fans nog met hem op de foto. U leunde helemaal tegen de virtuele Roger Federer aan, hè? Ja, ja. geest ja, idol. Ja, dat is gewoon uh, liefde. Al veel jaren. Later een reportage over de man die er niet was. Maar natuurlijk ook aandacht voor de mannen die wel in de finale in Rotterdam stonden. Kortom, genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. We beginnen met schaatsen. Het werd dus een historisch toernooi in Hamer. Wat Wilhelmers klonk twee keer in het Vikingskippet. Wereldtitels met een extra glans waren het voor Sven Kramer en Irene Wüst. We gaan het toernooi doornemen met de man die alles heeft gezien dit weekend... Sebastian Timmerman. Sebastian, goedenavond. Dag Twan, goedenavond. Ondanks die twee wereldtitels, was het toch een wat tegenvallend toernooi? Nou, het was een uh, verrassend toernooi. Uh, vooral bij de heren. Dat, dat verliep eigenlijk heel anders dan iedereen uh, van tevoren had verwacht. Maar dat maakt het niet automatisch ook een tegenvallend toernooi. Het, het rijden van Jan Blokhuizen was tegenvallend. De nummer 2 van het Europees Kampioenschap uh, redt nu zelfs de 10 kilometer niet. Koen Verweij redde dat wel, maar meldde zich af omdat hij niet, uh, niet fit genoeg is. Uh, uh, en dat maakt het verrassend. Plus het feit dat een aantal rijders heel erg sterk reed... en dichter bij kramen zat dan dat we van tevoren wellicht uh, gedacht hadden. Hova Bukkou bijvoorbeeld, de Noor. Uh, Bart Swings vind ik echt uh, de verrassing van het uh, mannentoernooi. De Belg die er met uh, het Brons vandoor gaat. Pedersen bevestigt dat uh, dat hele goede Europese kampioenschap geen uitschieter is geweest. Skobrev was goed tot aan de 10 kilometer. Dus tegenvallend? Nee. Verrassend. Vooral dus bij de heren uh, ja. Bij de vrouwen moeten we natuurlijk ook Diana Valkenburg vooral uh, meteen niet vergeten. Die uh, achter Irene Wüst heel netjes tweede wordt. Opvallend genoeg was het zeker bij de mannen wel een soort open Europees kampioenschap, hè? Ja, ja, ja, want en dat is wel heel slecht hoor. De eerste niet-Europeaan vinden we pas terug op de dertiende plaats. Jonathan Cook uit Amerika. Ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel slecht. Het, uh, het allrounder was in dit uh, seizoen vooral dus een uh, Europees feestje. Wellicht dat dat volgend jaar, zo na de Olympische Spelen, dat het dan wel weer anders wordt. Dan, dan is het WK na de Spelen, dus misschien dat dan andere rijders... Uh, denken, nou ja, we pakken dat toernooi pakken we nog even mee. Maar uh, dat is inderdaad wel, uh, wel schrikbarend. Dat er uh, buiten Europa op dit moment echt uh, weinig goede allrounders zijn. Uh, bijvoorbeeld de Koreanen, om maar wat te noemen. Toch met de Olympische kampioen van de 10 kilometer, Seun Hoon Lee. Hadden gewoon niemand afgevaardigd naar dit wereldkampioenschap toe. Die, die hebben gewoon hun mensen thuisgehouden. Behalve die drie Nederlanders op het podium. Kramer, Wüst en Valkenburg. Was het voor de Nederlanders een, een tegenvallend toernooi? Of doe ik daarmee uh, de Vries en, en toch ook Rotterveel tekort? Nou ja, de, de, de Vries inderdaad, die wordt na een slechte eerste dag wordt ze uh, uiteindelijk vierde door een goede tweede dag. Dat was echt een, een enorm verschil. Gisteren uh, liep die 500 meter niet goed. De 3 kilometer liep ook niet lekker. Maar als je dan de 1500 meter vandaag ziet... Ja, dan lijkt ze de frustratie van die moeilijke eerste dag... toch van zich af te rijden. Ze zat in de buurt van een persoonlijk record. We hebben maar heel weinig persoonlijke records gezien. Omstandigheden waren verre van optimaal in het Vikingskipet dit keer. Dus als zij daar dan zo dicht op zit, zegt dat genoeg. De 5 kilometer was heel netjes. Dus uh, zij viel zeg maar half tegen. En Rens Rotteveel die staat denk ik... Uiteindelijk met de zesde plaats uh, uit, uh, na het toernooi staat hij gewoon op de plaats waar hij uh, ook thuis hoort. Tot slot, wat zegt dit toernooi een jaar voor de Spelen? Dat uh, Sven Kramer uh, moet werken als hij uh, uh, ook goud wil halen op de 10 kilometer. Aan die 10 kilometer. Want uh, ik denk dat uh, Jorrit Bergsma Bob de Jong, dat soort rijders, niet echt... Uh, uh, geschrokken zijn van de manier waarop Kramer deze 10 reed. Uh, want hij moest hem toch wel redelijk uit de teen halen... hoor, om te komen tot die 13-11-86... waarmee hij de afstand nipt won... en waarmee hij dus uh, wereldkampioen werd. Uh, um, dus dat zegt het eigenlijk het meeste... zo het jaar voor de Olympische Spelen. En uh, ja, dat we volgend jaar nog meer rijders de focus zullen zien leggen. Vooral tot aan februari, gewoon op de losse afstand. Het allrounder, dat kan nu even de kast in voor een dik jaar. En dan na de Olympische Spelen van Sochi... Dan halen we dat wel weer eventjes uit de kast. En dan rijden we het wereldkampioenschap Allround in Heerenveen. Sebastian Timmerman, dankjewel. De twee TVM'ers hebben dus historie geschreven. Het tijdperk Sven Kramer en Irene Wust gaat maar door en door. En kende vandaag dus een voorlopig hoogtepunt. De man die het allrounden zo verschrikkelijk beheerst. Al jarenlang, eigenlijk sinds het EK in 2006, hier in Hamar. Geen allround toernooi meer verloren, Altijd won als hij erbij aanwezig was. Als hij reed en hier historie gaat schrijven. Door voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen allround te worden. Hier is hij. De historie geschreven door Sven Kramer. In 86 is hij voor de zesde keer in Nummer zijn carrière nooit gehaald, wereldkampioen. En uh, ja, dat is stiekem nog wel heel leuk. Nou, uh, je bent vrij ingetogen en rustig en zo, maar ik zag je net echt één volle hand naar het publiek opsteken en één vinger van die andere hand erbij. Ik bedoel, is dat wel in je hoofd meteen? Ja, nee, tuurlijk. Weet je. Het is altijd leuk om, uh, ja, om iets te doen wat anderen uh, niet uh, in hun vermogen hebben gehad. En uh, ja, dat, uh, dat geeft een goed gevoel. Iedereen dacht van tevoren dat het, uh, dat het eigenlijk van tevoren al beslist was. Dat was ook zo. Ja. Maar uh, al met al denk ik dat we een hele mooie sport hebben laten zien. En dat het gewoon uh, ook uh, steeds breder wordt. In plaats van dat het natuurlijk wel geluid wordt dat het smaller wordt. Maar als je naar de top 6 kijkt, dan is het toch uh, top 5. Is het, uh... Toch behoorlijk bij elkaar. Ja, dan springt de naam er toch nooit bovenuit, hè? Ja, maar hou ook zo. De Brabantse die uit Goorla afkomstig is, woonachtig is in Ereveen. 2007 in Ereveen wereldkampioenenwet dat in Calgary en Moskou de laatste twee seizoenen opnieuw wist te presteren. En nu komt er dan eindelijk wat sfeer en terecht voor een groot kampioen. Iedereen Wust, die gaat staan en met de vuisten gebald in 7-5-13. Nou, elk toernooi is weer gewoon heel spannend. En, ik bedoel, het gaat toch om een WK en dat, is, dat blijft gewoon heel erg spannend. En, uh, Natuurlijk stond ik er bijvoorbeeld na gisteren heel erg goed voor, Rihant voor. Maar er ja, moet vandaag nog wel een 1500 en een 5 kilometer geschaadst worden. En dan kun je geen fouten maken. Dus je moet wel, ja, ook ik moet gewoon het allerbeste uit mezelf halen. En ja, op die 1500 moest ik diep gaan. En Chico vond hele goede. Dus ik was toch wel een beetje van, wat gaat ze doen op de 5. Maar ja, goed, uh, ja, dan rij je gewoon zelf heel lekker. En uh, ja, dan ben je gewoon voor de vierde keer in je carrière wereldkampioen. Nou is het altijd lastig om te vergelijken met het verleden en zo. Uh, maar je hebt nu je vierde WK allroundtitel, titel, dan zou je het enige goede wil kunnen zeggen dat jij de beste Nederlandse orange bent op het WK ooit. Ja, had je keer staat er ook vier. Dus, uh, wat ja, je hebt nog brons en zilver ook, hè? Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, dat is mooi. Maar ik ben nog Besef je aan. dat? Nee, nog niet. En ik, ja, weet je, voor mijn gevoel sta ik ook nog midden in mijn carrière en kijk ik ook nog niet echt te veel terug. En... Ik heb nog hele duidelijke doelen en uh, ja, het grootste doel op dit moment is natuurlijk uh, volgend jaar goud op de Olympische Spelen. Maar ook dit seizoen wil ik uh, met goud proberen af te sluiten tijdens de weken afstand in Sochi. Twee wereldkampioenen in één ploeg dus en twee mindere prestaties van andere schaatsers. Want Jan Blokhuizen en Linda de Vries draaiden zeker geen optimaal toernooi. Hoe kijkt de coach dan naar dit toernooi? Gerard Kempkers begint allereerst over de iets wat terughoudende 10 kilometer van Kramer. Ergens wisten we in ons achterhoofd natuurlijk ook nog wel dat het steeds voldoende was. En dat hij het wel onder controle had. en ja, Die, die echte, echte must, die echte dwang was er niet. Ja, en dan, dan, dan kies je misschien toch net even voor een zeven weg. En uh, ja, weet je, uiteindelijk is de titel en daar gaat het om. Iedereen Wust leek heel gedecideerd deze titel op te willen houden dit weekend. Kan het op jou ook zo over? Nou, het is een zeer, zeer gedegen weekend. Uh, uh... Um, nog niet eens helemaal op de toppen van haar kunnen. Er werd ook niet in die zin uh, uiteindelijk ook niet helemaal uitgedaagd. Uh, maar sterk geschaatst, hele sterke afstanden gereden... gecontroleerd gereden, verstandig gereden... stukjes ge gebruikt uh, uh, uit de techniek en in de techniek... waar ze weer heel veel van kan leren. Dus ja, ik ben, ik ben, ik ben zeer content met die Rains toernooi. Uh, zeer goede dingen gedaan, uh, zeer gefocust... Uh, gericht op het winnen en, ja, en daarbij toch ook weer voldoende ontspanning... Dus ja, ik ben echt, echt iedereen heel content met haar toernooi. Ja, dat is ook wel een andere conclusie van dit weekend. Misschien dat de omstandigheden waren zwaar, hè? Ja, de omstandigheden waren heel zwaar. Ja, dat dus vertekent een beetje. En iedereen heeft het vikingschip... Nog in een hoofd van echt recordtijden, maar uh, uh, wij waren wel een beetje op onze hoede. Want we hadden teruggekeken naar de laatste twee wedstrijden, drie wedstrijden die hier waren geweest. En dat werd bijvoorbeeld even om naar de vijf kilometers te kijken. Die werden daar gewonnen met 6-21 en 6-19 het jaar daarvoor. Dat zijn geen tijden om naar huis te schrijven. Die 6-13 van Sven van gisteren was eentje uit het... Uit, die was weergeloos. Daar heeft hij het toernooi mee naar zijn hand gezet. En die was echt weergeloos op dit ijs. Want het is echt niet makkelijk. Uh, wust en Kramer, ja, dus het trainingsschema wat jij de afgelopen maanden, weken, maanden hebt gebruikt voor ze, pakt, pakt goed uit. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook ja, wat, wat mindere klanten in jouw ploeg. Blokhuizen valt tegen het weekend, de Vries viel de eerste, viel de eerste dag tegen. Hoe bekijk je die twee? Nou... Um... Ja, ik, moet, ik ben niet helemaal eens met Linda. Wij weten misschien, zijn misschien net een klein beetje overtuigd van het feit dat zij meer kan dan dat ze misschien zelf weet. En, en die overtuiging heeft ze van... Uh... Uh, van gisteren op vandaag wel gekregen. En ze heeft met lef, absoluut met lef, heeft ze vandaag geschaatst. Ze heeft gewoon aangevallen. Zowel op de 1500 als de, als de 5 kilometer. Ik moet eerlijk zeggen, ook eigenlijk op de 3 kilometer. Daar raakte ze de race een klein beetje kwijt uh, tegen het einde. Wat denk ik niet helemaal nodig was. Maar, maar goed, dat zijn dingetjes dat wordt ze alleen maar de grote schaatser. van vergis niet twee jaar geleden was ze nog echt een schaatser die helemaal niemand kende. En die meedeed en een beetje op het gewestelijk niveau rondtoerde. Dus uh, uh, Linda leert en leert hier weer ook heel erg veel van. Uh, ze was fysiek in orde. En uh, er zat Achteraf gezien, misschien een klein beetje meer in, is er niet helemaal uitgekomen. Nou, dat is prima. Gaan we evalueren gaan we mee verder. Bij Jan is dat verhaal natuurlijk heel anders. Jan die, uh, uh, die, ja, die, uh, die kan het hele weekend niet laten zien wat hij zeg maar, in de periode tussen het nk round en het e k round heeft gedaan. Dat was een wereldsniveau. En dat niveau heeft die, uh, is hij kwijtgeraakt. Nou, hij heeft getraind of hij heeft geslapen in een hoogtentent uh, om op die manier wat, wat, wat fitter te worden, wat betere zuurstoftransport door zijn bloed te krijgen. Uh, om een hoogtestage te simuleren. Heeft het daarmee te maken? Ik bedoel, kan zoiets verkeerd uitpakken? Nou, ja, dat kan zeker. Ja, dat, dat, daar wil ik ook niet omheen draaien. Kijk, uh, Jan heeft aan het eind van twee fantastische jaren, de eerste twee jaren bij TVM, uh, uh, de discussie gezocht en van onze ruimte gekregen om, uh, om te kijken of hij zichzelf naar een nog hoger plan kon tillen. Uh, daar leek het in het begin van de zon ook heel goed te slagen. Hij heeft daar op, op dat gebied, uh, hij heeft, op twee gebieden heeft hij, uh, ruimte gekregen om wat te doen. Dat was uh, uh, heel uh, gedecideerd een, uh, een voedingsbegeleiding zoeken die zeg maar, uh, anders is en zijn eigen patroon is geworden dan, uh, dan wij doen. Mm -hmm. uh, en we hebben uh, op bepaalde momenten de hoogte tent ingezet. En, uh, dat zijn twee dingen die Jan voor zichzelf heeft. Uh, ...uitgekozen en gezegd van daarmee wil ik kijken of ik uh, uh, naar een ander niveau kan komen... ...nog meer uit mijn lichaam kan krijgen. Nou, dat zijn in de topsport hele prima uitgangspunten, hebben we hem ook in ondersteund. En uh, we moeten nu kijken uh, uh, waar dan uh, eventueel een, uh, uh, ja, een fout in planning of iets fout gegaan is. Zodat hij, ja, hij, is gewoon, hij, hij is gewoon niet daar waar hij moet zijn en dus heeft er iets niet gewerkt. Ineens schaatsen ontbreekt nog in het overzicht Diana Valkenburg. Zij ze zet een fantastische prestatie neer door zilver te bakken achter Irene Wust. Straks alles over het voetbal dit weekend. En en life. Verder gaan we met speel 123 in de Eerdivisie... en daar valt weer genoeg over te zeggen. Het spektakel vandaag kwam uit Zwolle. Pek verraste daar Feyenoord met een 3-2-overwinning. Na zes minuten stond het daar al 2-0 voor de thuisclub. En natuurlijk gaat de aandacht uit naar Immers en Pelle en Jan Mati die op scherp staan. Eerste corner, leeft de goal op. Het is een goal voor Pek Zwolle. En Avditsch is de maker van deze treffer. En dit is dus een kickstart voor FC Zwolle. Voorlopig is het Zwolle met slot met een heel aardige bal in de diepte. En de 2-0 van verdediger Lachman. Wat gaat er hier gebeuren vanmiddag in Zwolle? Graziano Pelle wist de achterstand nog te repareren voor Feyenoord... maar uiteindelijk was het Avditsch die de overwinning binnensleepte voor Pek Zwolle. De reacties van de trainers. Art Langeleg, en allereerst de Ronald Koeman. Het is gewoon een gegeven dat we niet, begonnen, niet goed aan de wedstrijd begonnen. Uiteindelijk zetten we het recht op basis van goed spel en heel veel kansen. En ook in de tweede helft. Kijk je naar de aantal kansen voor hun uitgespeelde kansen. En voor Feyenoord moet je hier gewoon met 2-3 goals verschil winnen. Alleen je verliest omdat je wederom ook vandaag weer twee goals uit een standaard situatie tegenkrijgt. Ja, dat is moeilijk voetbal, hoor. Dan win je geen wedstrijd. Ja, eerlijk is eerlijk. Fijn dat ze vandaag ook gewoon uh, kunnen winnen. Dus dat was weer een open wedstrijd die alle kanten op, op kon. Maar in het verleden gingen die wedstrijden altijd niet onze kant op. Nu een keer wel. Dat is erg prettig. Pell had één of twee goals uh, meer kunnen maken. Uh, immers nog op het laatst. Uh, Tony staat alleen uh, direct naar rust vrij voor de keeper. Ja. Nou ja, goed. Dat is het mooie ook wel van dit voetbalspel. En soms het frustrerende. Het gaat niet altijd om dat je goed voetbalt. of dat je geweldig aanvallend speelt. Het gaat om rendement. En ons rendement is, is bij Tijdenwijlen nog te laag. Andersom zijn ook ploegen soms gewoon uh, slimmer of sterker. Dus uh, dit is een mooie aanzet. Of eigenlijk hebben we die na de winterstop al gemaakt. We zitten in een goede serie en we spelen eigenlijk steeds goed. Ja, goed. Dat moeten we natuurlijk vol zien te houden. En uh, we moeten proberen van die laatste plekken weg te komen. Dus en dit is een goede eerste stap weer. Nou, we, we willen er altijd staan. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Uh... Binnen onze doelstelling staan we nog steeds en zelfs meer dan dat waar we graag aan het einde van het seizoen willen staan. En Dit soort wedstrijden heb je, dit soort nederlagen heb je in het seizoen. Maar daar moet je van leren en de volgende week is het een leuke wedstrijd om te spelen. Ja, en dan gaat het natuurlijk over de wedstrijd tegen PSV aanstaande zondag. Jeroen Gutter, goedenavond. Twan, goedenavond. Ja, die wedstrijd van aanstaande zondag, zal, zal die al een beetje in de kopjes van de Feyenoord spelers hebben gezeten? Ja, het is altijd heel moeilijk om in de hoofden van andere mensen te kijken. En er is enorm op gehamerd in aanloop naar deze wedstrijd. Dat gebeurde eigenlijk al direct na de, de vorige wedstrijd thuis tegen AZ. Niet over PSV beginnen. Eerst die wedstrijd tegen Peksewolde en dan pas krijgen we de topper. Maar ja, je weet hoe het gaat. Veel jonge spelers, eh, met name in de thuiswedstrijd... is het eigenlijk nu al maandenlang feest... En dan, dan komt er zo'n wedstrijd en dan moet je notabene gaan voetballen op kunstgras. En ik kan me voorstellen dat dat ook niet voor iedereen even plezierig is. Dan sta je na zes minuten achter met 2-0 en dan, ja, dan speel je wel een heel andere wedstrijd. En na die 2-2 van Pelle, die, die in, in, na een half uur in twee minuten het allemaal recht zetten, dacht iedereen van Feyenoord, ach, het zal wel goed komen deze wedstrijd. En dat ja, een soort, soort gemakzucht, mag ik dat stellen? Nou, misschien niet zozeer gemakzucht als wel geloof in eigen kunnen. Omdat nu al diverse keren dit seizoen is gebleken... dat wedstrijden die ze in het verleden gelijk speelden... dat ze dit, dit jaar uh, steeds wisten te winnen. Maar ja, nu liep het anders en Koeman zei terecht... er was een heel veelzeggende reactie... dat het steeds fout gaat bij, uh, bij spelhervattingen, bij standaard situaties. Vandaag twee van de drie doelpunten... en van alle dertig tegengoals die Feyenoord inmiddels heeft moeten incasseren... zijn het er achttien geweest... En uh, ja, ik vond zijn uh, commentaar heel, uh, heel cynisch, maar ook heel duidelijk daarover. Op die manier wil je gewoon geen wedstrijden. Doen we trouwens daarmee Zwolle niet te kort? Nou, Zwolle is een heel leuk voetballende tegenstander. En Echt een aanwinst gebleken voor de Eredivisie. Ook al spelen ze op kunstgras. Want ik blijf dat toch echt een soort van competitievervalsing vinden. VFCS hè, laat altijd uh, na afloop van wedstrijden door de aanvoerder... een formulier invullen over de gesteldheid van het veld... en de kunstgrasveld in Nederland. Heracles en Zwolle eindigen echt stevig met 1 en 2 dik onderaan in, uh, in die verkiezing. Dus ja, de spelers die gewend zijn om op een andere ondergrond, op gras te spelen... die, die hebben toch echt denk ik wel... Um, uh, negatieve uh, uh, verschijnselen, die hebben problemen ermee om, dat, uh, om daarop te spelen. Dus dat, dat, dat helpt niet. Het is niet de eerste stunt van Zwolle dit kalenderjaar. Eerder uh, gebeurde het al in Eindhoven tegen PSV. Uh, brengt ons even bij de koploper. Jij hebt gisteren die wedstrijd ook bekeken tegen FC Utrecht. Ja, die ontlading was ongelooflijk, hè, de afloop? Ja, dat was uh, ongekend. Dat heb ik uh, eigenlijk een heel jaar niet gezien. De laatste keer dat ik dat heb gezien was na de thuiswedstrijd... tegen Feyenoord vorig seizoen. Toen Dries Mettens de uiteindelijk niet profetische woorden sprak. Dit was de kampioenswedstrijd. Omdat PSV het toen uiteindelijk weggaf. Nou, dit was net zo'n wedstrijd. Het was een hele moeizame wedstrijd voor PSV. Maar uh, dat, dat, dat was de verdienste van FC Utrecht. Dat heel goed en gedurfd speelde. Met name in de openingsfase. Maar daarna gebeurde er iets bij PSV. PSV liet eigenlijk in die wedstrijd van gisteren... Beide gezichten zien die we kennen van de ploeg. Aan de ene kant, en het was in het begin van de wedstrijd... toch dat labiele, dat soms wat onverschillige. Maar daarna kwam er een soort van onoverwinnelijkheid over de ploeg heen. Toen gingen ze vechten en toen gingen ze strijden. En zeker na het wegsturen van Hutchinson... toen kwam er iets over de ploeg van, ja, wat er ook gebeurt... maar deze wedstrijd gaan we dus niet verliezen. Ook al staan we met tien tegen 11 en hoe moeilijk we het ook hebben... Lens speelde op een gegeven moment gewoon rechtsbek. Maar dit gaan we gewoon niet weggeven. En het publiek voelde dat ook echt aan. Want het was wel een chemische reactie in het stadion. Dus PSV prikkelde heel erg het publiek op een positieve manier. En dat publiek pakte dat enorm goed op. En stuurde PSV eigenlijk weer uh, naar boven toe. Waardoor het eigenlijk ja, de, de rol van twaalfde man speelde. En, uh, en PSV uh, naar die drie punten toebracht. En die rode kaart van Hutchinson, ook nog de gele kaart van Van Bommel. Onnodig rond, uh, op het middenveld weer. Ja, het is allemaal wel heel jammer, hè? Met het oog op aanstaande weekend. Ja, die gaan PSV natuurlijk enorm missen. Dat is duidelijk. Normaal gesproken zouden vanwege de schorsing... van Van Bommels en op het middenveld gaan spelen. Nou, ze hebben natuurlijk heel je Mark nu, uh, nu erbij. Dus dat kan op zich kan nog wel worden opgelost. Komt komt uh, nog gewoon op tien en dan uh, speelt Matafs en uh, nou ja, et cetera. Maar uh, rechtsachterin achterin hebben ze nu natuurlijk wel een probleem. Want uh, en Hutchinson is daar weg en Manolev is daar natuurlijk al vertrokken. En uh, nou ja, misschien moet de Rijk daar nu gaan spelen tegen is. Interessant. Ja, interessant. Um, maar in ieder geval die winst van PSV van afgelopen zaterdag... zette de druk op de concurrentie behoorlijk op scherp. Ajax-trainer um, Frank de Boer voelde dat zelf ook zo. Ja, het ligt altijd druk als de tegenstander de concurrent heeft gewonnen. En natuurlijk dat geeft een bepaalde druk natuurlijk. En wij hebben ook wel eens zo'n weekend gehad... dat we eens een keer op vrijdag speelden. En tegen Heerenveen volgens mij met 5-1 wonnen. Toen hadden we een geweldig weekend. We konden rustig achterover in, uh, wachten. En toen hadden we een fantastische zin Dat PSV natuurlijk... Uh, Bijna. En alleen wij hebben gelukkig nog gewonnen. Maar voor de rest uh, hadden zij natuurlijk ook een fantastisch weekend. Ja, en Ajax won uiteindelijk eenvoudig met 2-0 van de RKC. Kunnen we allemaal heel makkelijk overdoen na afloop. Maar Ajax heeft dit soort destrades in het verleden ook regelmatig verloren. Ik bedoel, ik denk alleen al komen, uh, het weekend daarvoor tegen Roda, dat het ook weer uh, moeizaam liep. Dus uh, zo gemakkelijk gaat het allemaal niet. Nou, wel met de aantekening dat ze tegen Rode RC natuurlijk een heel goede wedstrijd speelden. En dat het eigenlijk een raadsel was waarom ze die wedstrijd niet wonnen. Want ik geloof dat ze 28 kansen kregen in die wedstrijd en met 1-1 gelijk speelden. En uh, dat zei de boeren ook ja, toen. Uh, ik heb genoten van het veldspel en ja, het kan gebeuren. Ik kan niet eens boos zijn, dat kan gebeuren. Nou, Dit was wel een wel andere wedstrijd in Waalwijk, want RKC is het echt helemaal kwijt. Die begon ontzettend leuk aan de competitie, maar ik weet niet wat er met de ploeg aan de hand is uh, na de winterstop. En Ajax had gewoon een snippermiddag. Die hoefde het echt. Die konden met een handrem erop spelen en dat was het nog steeds free En Met een totaal nieuwe voeren ook. Ja, ook dat. En, en ze hadden natuurlijk wel die wedstrijd tegen Stijl Bukarest nog gespeeld afgelopen donderdag en daar een goed gevoetbald en een goed resultaat neergezet. Dus uh, al met al, uh, nee, ik denk dat Ajax prima uit uh, de winterperiode gekomen is. Moeten we het gaan hebben over de ploegen in de crisis? Uh, allereerst maar eens FC Twente. Ja, die ploeg kwam uh, niet verder dan een gelijkspel tegen Willem II uh, zaterdag. Ja, de positie van McLaren... Uh, de, toch onhoudbaar? Dat zou je zeggen. Maar ja, goed, um, wat is onhoudbaar? Kijk, die man die is uh, in zijn eerste periode naar Enschede gehaald... door Joop Munsterman. En uh, dat is een ongelooflijk succes geworden. Niet in uh, het minst door de inbreng van spelers als Ruiz en Couffaut. Uh, uh, maar goed, uh, kampioen geworden. Daarna uh, weggegaan uh, in de hoop dat het uh, uh, bij Wolfsburg goed zou gaan. Nou, dat verhaal over verder niet, uh, niet af te maken. Daarna is Co-Adriaan gekomen. Die eigenlijk uh, prima voetbal speelde met fc Twente. Maar toch haperde dat een beetje in, uh, in de dynamiek met met name de voorzitter. En uh, toen kwam McLaren terug. En toen is het eigenlijk al fout gegaan, volgens mij. Er is nog eerst al een fase geweest waarin ze heel goed voetbal speelden. Die in Eindhoven. Met, met name inderdaad, die 6-2 in Eindhoven. En toen dacht iedereen van nou, Twente wordt lachend kampioen op deze manier. En daarna is er iets gebeurd en de boel is is op zo'n ongelofelijke manier ingestort. En in de zomerperiode zijn er natuurlijk goede spelers erbij gekomen, Er zijn een hoop mutaties geweest. Maar goed, uh, Tadic kwam erbij. In mijn ogen een van de allerbeste spelers in de Eredivisie. En ik heb ze toevallig de eerste wedstrijd van het seizoen gezien tegen FC Groningen. Toen speelden ze ook heel erg goed. Maar dat niveau hebben ze eigenlijk uh, heel snel moeten verlaten. En het is echt, het is gewoon zielig om ze nu te zien voetballen. Het is... Echt zielig, het ziet er niet uit. Nul vertrouwen, nul patronen, nul lijn. En normaal gesproken zou een voorzitter allang hebben gezegd: van ja, op deze manier kunnen we niet verder. Want als je naar de ranglijst kijkt, staat Twente er nog niet eens zo slecht voor. Er zijn zes punten achter PSV en, en slechts drie achter Ajax. Naar nou PSV gaan de fijn dus misschien, nou et cetera, maar. Ik heb het idee toch dat het voor Munsterman heel moeilijk is om afscheid te nemen van McLaren. Want de man die het grote succes heeft gebracht in de vorm van het kampioenschap, die die heeft gehaald om zeg maar, het ontslag van Adriaanse te rechtvaardigen. En om die er nu uit te gooien. Is en dat zal natuurlijk nog een hoop geld kosten. Dus eigenlijk denk ik dat hij ze te wachten tot McLaren zelf de handdoek in de ring gooit. En dan kan hij zeg maar, met opgeven hoofd zeggen van ja. Ja, Steve heeft uh, besloten om er een punt achter te zetten. Hij ziet geen mogelijkheden meer. Uh, financieel lossen ze dat wel een beetje op. En dan uh, kan iedereen een soort van het opgeheven hoofd uh, dit verhaal uitstappen. Maar zolang McLaren blijft zitten, denk ik dat er uh, toch niet veel verandert. Met ook niet de fitte Bieland, uh, met Chatley die straks weer terugkomt. Ja, het is hopen. Nou ja, ja goed, kijk, als je dan puur de kwaliteit op een rijtje zet... dan staat er natuurlijk een prima elftal. Tenminste, dan staan er elf namen van spelers die heel goed kunnen voetballen. Maar het is al maanden geen team meer. En voetbal is en blijft een teamsport. Andere club in crisis is Heerenveen. Die club verloren we vandaag met 2-1 van Aden Den Haag. En dat terwijl Heerenveen echt goed speelde. trainer van Basten beklaagde zich na afloop over de rode kaart. Twee keer heel voor Joey van den Berg. Ik vind dat de scheidsrechter uh, geen goede beslissing had genomen. Uh, hij geeft de gele kaart wat twijfelachtig was omdat uh, Joey van den Berg reageerde. Omdat hij uh, in een duel uh, te fanatiek inging. Nou, dat vind ik heel twijfelachtig. En vervolgens, uh, tien minuten later, is hij net te laat. En uh, maakt ook met geen intentie om iemand uh, te schoppen of iets dergelijks. Uh, komt net iets te laat. En krijgt een tweede, tweede gele kaart. En uh, de wedstrijd wordt ongelooflijk ingewikkeld voor ons. Nou, ik vind dat de scheidsrechter daarin uh, absoluut geen goede rol heeft gespeeld. Slaan we daarin door in Nederland? Ja. Er is natuurlijk al veel over gesproken. Ja, absoluut. absoluut. We zijn echt aan het hier in Nederland. Saalvoetballen? Ja, vind ik wel, ja. Ja, en, ik vind daar, en daar doen ook de reporters aan mee. Want als je de reporters hoort bij uh, de verslagen van wedstrijden, hoe ze te keer gaan als mensen bij wijze van spreken te laat tackelen of weet ik wat allemaal. wordt gelijk uh, uh, ja, enorm overdreven. En uh, ja, ik vind dat gewoon uh, bizar eigenlijk. Ja, vorige week al Gertjan van Beek naar die rode kaart voor vier geven. Van Bommel had het er gisteren al over naar zijn gele kaart. Uh, nu dan weer uh, van Basten. Hebben ze een punt. Ja, ergens hebben ze wel een punt, omdat zij aan de andere kant van de lijn staan. En uh, voor hun gevoel, en dat zijn natuurlijk allemaal mensen die uit de praktijk komen... dat het te makkelijk met kaarten wordt gezwaaid. Nou, ik, uh, ik was vandaag, ik, dat interview met Van Basten heb ik gemaakt. En uh, gisteren was ik bij PSV en heb ik van Bommel gesproken over zijn gele kaart. En hij zei, ja, ik heb uh, heel veel mensen gesproken... die vinden het allemaal geen gele kaart. Maar ik vond het uiteindelijk toch wel een gele kaart. Want hij komt met zoveel geweld en snelheid van achteren... op de tegenstander in. En dan met het been om die tegenstander heen... speelt hij dan weliswaar de bal. Maar met het andere been maakt hij ook nog een soort van schaartekel, Waardoor de kans dat je je tegenstander echt een enorme oplawaai geeft... nou ja, die is heel groot. Dat gebeurt ook. En als een scheidsrechter daar een gele kaart voor geeft... dan kan ik daar wel begrip voor opbrengen. Alleen ja... Ik denk dat, uh, dat, dat wat ze met name heel erg dwars zit... is dat overdreven respectverhaal. Kijk, uh, los van de gebeurtenissen in Almere... Uh, dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. En het is heel goed dat de KVB vervolgens besloten heeft... om het hoog op de agenda te zetten. Maar daarin slaan we natuurlijk wel een klein beetje door. Want zoals vandaag bijvoorbeeld Joey van den Berg... zijn eerste gele kaart, die doet eigenlijk vrijwel niets. Die wordt, uh, uh, die wordt gefloten door de scheidsrechter. Die geeft een vrije trap. En hij reageert echt, ja, zo van. Ik doe toch helemaal niks? Waar, waarom fluit je nou? En dat is dan meteen goed voor een gele kaart. En dat is uiteindelijk heel erg bepalend. Ja. En dan vind ik wel dat spelers moeten weten: dat, een dat de ene scheidsrechter daar veel gevoeliger voor is dan de ander. Dat je daardoor een grotere kans loopt om, uh, om, om, om geel te krijgen. Maar ja, nou ja, oké, okay, misschien. Uh, we zitten steeds te kijken naar, naar andere competities. Waar, en dat wordt dan als voorbeeld aangehaald. En met name dan Engeland. Ik zie veel Engels voetbal. Maar ik zie daar werkelijk de ergste aanslagen voorbij komen. En uh, daar wordt dan uh, nou, net aan geel voor gegeven. Nou, dan denk ik toch dat uh, de belangen in het voetbal misschien net iets te groot zijn. Uh, in ieder geval groter dan de gezondheid van de spelers. Over Van Basten nog even gesproken. Ja, Herenveen staat inmiddels 14. En er zal toch een moment komen dat ook Van Basten ter discussie komt te staan. De grote Van Basten. Ja, dat weet ik niet. Uh, komt iemand van de statuur van Basten ooit ter discussie te staan? Ja, ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, morrende achterban. Bedoel, ja, die zullen er ook signaleren van. Ons grote Herenveen, waar weliswaar heel veel spelers zijn uh, vertrokken afgelopen zomer, toch maar 14 ja, nou ja, goed. Uh, ik, uh, ik zie wel enkele parallellen met de situatie van een jaar of tien geleden bij Sparta. Toen was Frank Rijkaard was, uh, trainer en Sparta degradeerde toen tegen alle verwachtingen in. Voor het eerst en, ooit. Ja. ja, nou ja, goed. En iedereen riep op toen ook natuurlijk, ja, Rijkaard, zo'n grote speler. En het ja, dat, dat zal, dat zal niet gebeuren, oud-bondscoach, dat, dat, dat hij niet in staat is om Sparta erin te houden. Maar misschien is dat juist de valkuil door... Uh, oud-spelers die op zo'n hoog niveau hebben gepresteerd... neer te zetten bij clubs met spelers... die gewoon bepaalde basisbeginselen niet eens beheersen. Waardoor er eigenlijk op verschillende niveaus wordt gewerkt... waardoor het resultaat uiteindelijk gewoon te mager of uh, ruim onvoldoende is. Ja. En ik heb het idee dat dit een beetje gaande is bij, uh, bij Heerenveen. Ja, en dan is er ook nog een bestuurlijke crisis daarbij, Heerenveen. Want de voorzitter Riemer van der Velde heeft geen functie meer bij de club. Hij was scout, maar wordt als, die, als scout niet meer ingezet. Wat hij zich negatief heeft uitgelaten over de directie. Van der Velde besloot daarna om alle banden te verbreken. Directeur Robert Veenstra benadrukte vanmiddag... dat het initiatief daarvoor bij de oud-voorzitter zelf lag. Kijk, het is ook niet zo dat, uh, dat, dat, dat wij uh, de samenwerking met Riemer hebben opgezegd. Sterker nog, wij, wij hebben nog steeds, de deur staat open. En we zouden graag, heel erg graag, uh, constructief uh, gebruik willen maken van de adviezen van Riemer. Ik, ik maak fouten, uh, anderen maken fouten, mijn collega's maken fouten. Maar goed, uh, laten we wel met z'n allen uh, ook proberen van die fouten te leren en weer verder te gaan. En, en, en wat mij betreft, met Riemer en met alle andere mensen die, uh, ja, die hun schouders altijd het onder veen hebben gezet. Ja, dat zei Veenstra voor de camera's van Eredivisie Live. Ja, is er een oplossing voor dit conflict? Zie je Van der Velden nog in een bepaalde functie terugkomen? Of uh, einde verhaal? Als het inderdaad het geval is dat uh, Riemer en ook Annie... een stap terug hebben gedaan, dan is dat... Uitermate nobel, omdat het contraproductief bleek te zijn de afgelopen fase en periode. En in het belang van de club hebben ze dat met bloedend hart gedaan. Dus uh, als het inderdaad zo is, niets dan lof. En ik denk dat het voor Heerenveen heel goed is, omdat... ja, eh, zeker nu kan het niet zo zijn dat er verschillende stromingen de dienst uitmaken. Op dit moment is het voor Heerenveen heel belangrijk dat iedereen één richting opgaat. Slotconclusie van het weekend? Nou, slotconclusie is dat we natuurlijk een van de... En misschien wel de, gewoon bij buiten de, de competitie van Europa hebben. Ik heb schitterend voetbal gezien uh, afgelopen week uh, in de Champions League. Uh, ik had het voorrecht om bij Real Madrid uh, Manchester United te zijn. Dat was echt een, een kanje van een wedstrijd. Maar ik denk dat uiteindelijk de beste wedstrijd die ik deze week heb gezien... gewoon PSV Utrecht was qua intensiteit echt ongelooflijk. Niet te evenaren. Dus laten we dan gewoon koesteren wat we hebben. Super competitie de Eredivisie. En het blijft onvoorspelbaar. Jon Gutter, dankjewel. 11 uur, NOS langs de lijn, met 12 van Paperstraten. We En de coconuts, any I'm not your daddy met een prachtige zin. See if I was in your blood, then you wouldn't be so ugly. Het is 10 minuten over half elf. Juan Martín Del Potro is bijgeschreven op de boarding in Ahoy met winnaars van het ABN Amro World Tennis Tournament. In de finale won de Argentijn twee sets van Julien Beneteau. En Marcella Mesker heeft een week lang in Ahoy gezeten. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Veel gezien dus. Het was een jubileumeditie. En past de naam van Del Potro in het rijtje winnaars van de afgelopen 40 jaar? Ja, absoluut. Top 10 speler. Hele grote naam. Um, ja, de enige naam buiten de top vier, de Big Four... die ook in de laatste jaren een Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Alweer een tijdje terug, maar toch, 2009, US Open. Uh, hij is een hele grote, dus uh, een mooie winnaar bij een uh, 40ste uh, jubileumjaar. Ja, het moest ook een spetterende editie worden. Is het dat ook geworden, vind jij? Nou, de hele week eigenlijk wel. Uh, fantastisch tennis gezien, ook vooral in de vroege rondes van het toernooi. Ja, dat wil nog wel eens anders zijn. Uh, dus wat dat betreft, uh, fantastisch. Uh, maar ja, dan verliest Federer op die vrijdagavond in de kwartfinale. En dan sist ja, dan, dan, dan, dan, dan het een beetje, weet je. Dan wordt het allemaal wat minder. En ja, vandaag een hele mooie winnaar. Maar echt heel spannend werd de finale niet. Dus, dus ja, dat, dat was een beetje jammer eigenlijk. Ja, Krajcik zei vooraf al heel eerlijk... wij willen dat Federer in de finale komt, liefst tegen de Nederlander. Is allebei niet gelukt. De prestatie van de Nederlanders, hoe kijk jij daarop terug? Ja, nou eigenlijk twee van de drie hebben het natuurlijk heel behoorlijk gedaan. Uh, Sijsling uitstekend zelfs met een overwinning op uh, uh, Jovi-Fried Tsonga. Nou, dat had natuurlijk van tevoren niemand gedacht. En hij heeft ook echt heel goed gespeeld. Die wedstrijd uh, fysiek sterk, mentaal goed. Nadat hij set en uh, toch uh, heel veel kans had om het in twee sets af te maken... verliest die tweede set mentale veerkracht getoond. Sterk teruggekomen. Nou, dat is wel eens anders geweest bij Nederlanders. Dus echt een heel sterke wedstrijd van Sijsling. Uh, verliest hij in de tweede ronde daarna... Ja, kan hij toch dat niveau niet vasthouden tegen die Martin Klisan... waarvan wij denken, nou, dat lijkt me een stuk makkelijker dan Tsonga. Maar goed, die is een hele goede taaie speler... ook rond de 30 en een stuk hoger op de ranglijst. Niet voor niets hoger dan Zijsling, dus dat valt dan weer een beetje tegen. Maar al met al kan hij terugkijken op een goed toernooi. Timo de Bakker, nou, met een mazzeltje wildcard in het toernooi. Uh, hele goede eerste ronde, Wint van Justy... Ook al geeft hij op in de derde set, maar toch. Uh, en dan eigenlijk best een, een redelijke partij tegen Federer. Hij speelde uh, voor zijn doen hele goede punten. Uh, natuurlijk won Federer makkelijk. Federer ook niet op zijn allerbest in die partij. Maar goed, het klassenverschil is dan te groot. Maar op zich, uh, Timo de Bakker, ja, wie wist dat van tevoren ook niet. Een tweede ronde halen, veel punten, aardig wat geld. En dan ook nog een finale in het dubbelspel halen. Ja, precies, ja. ja. Dus uh, samen met Jesse Galoen. ja, strijken ze toch even ieder 20.000 euro op. Heel wat punten voor de ranglijst. Ja, dan kunnen ze toch weer lekker gebruiken om te gaan reizen en om weer te investeren in hun carrière of in een coach. Dus voor Timo de Bakker eigenlijk een toptoernooi. En eigenlijk alleen de enige die tegenviel was Robin Hazen... die kansloos, maar dan ook echt kansloos was tegen Ernst Gulbys. Drie games kreeg. Uh, het klasseverschil was op dat moment veel te groot. Die Gulbis is echt heel erg goed. Zeker op dat moment. Maar ja, het verzet van Hazen, ja, dat was er absoluut niet. Dus dat was, ja, dat was heel erg jammer. Maar twee van de drie, ja, is niet slecht. Dit was een jubileumeditie was Er was ook uh, rijkhalsend uitgekeken. Dus hoe ziet de toekomst van het toernooi eruit? Ja, ik denk wel goed. Ik denk dat dit nou toch in de afgelopen 40 jaar wel heeft bewezen... dat het een van de grootste sportevenementen van Nederland is. En qua indoor tennis, een van de allergrootste, zo niet het grootste ter wereld. Um, als je ziet hoeveel mensen er komen, 10.000 man, iedere avond op de tribunes. Ze hebben weer een nieuw toeschouwersrecord geboekt... van over totaal de week uh, nou, ruim 116.000 bezoekers. Nou, Dat is voor Nederlandse begrippen echt... Uh, en zeker voor tennisbegrippen uh, waar je... Je dan niet de Nederlandse uh, grote sterren hebt, zoals in het verleden met een krijtje en een Siemering, en een Haarhuis, en een Elting, en een Schalke. Ja, die zijn er momenteel niet. Als er dan toch 116.000 man komt naar Ahoy voor tennis te kijken, en natuurlijk ook een beetje voor Federer en voor Tsonga en voor Del Potro, maar toch, die interesse is er voor tennis en voor dit toernooi. Dan denk ik dat die toekomst nog wel een paar jaar daar heel gezond uitziet. Maar om dat toeschouwersaantal te overtreffen, ja, daar heb je een Federer voor nodig, of een Nadal, of Djokovic. Is, is dat allemaal mogelijk? Ik denk dat nodig, uh, nodig is en mogelijk is. Eén uh, van de big four, uh, die moet erbij zijn. Dat heeft het toernooi nu wel bewezen. de afgelopen jaar. Daar zijn ze zelf ook achter gekomen. Daar geven ze liever heel veel geld aan uit... om in ieder geval één echte trekker te hebben. Of het volgend jaar weer federer wordt... Twijfel ik eigenlijk. Kijk, had hij het nu gewonnen, had hij zijn titel kunnen verdedigen. Maar ik denk dat het een beetje afhankelijk van hoe Nadal dit jaar gaat spelen. Of hij een beetje over zijn fysieke knieproblemen komt en weer ja, echt uh, kans maakt op de top 2. Ja, dan, dan zou Nadal of anders de echte nummer 1 van dit moment, Novak Djokovic, echt een hele goede uh, man zijn uh, voor volgend jaar. Dat zou mooi zijn. Marcella Mesker, dankjewel. Ja, de toernooidirecteur Richard Kraaitjeck liet er dus vooraf geen misverstand over bestaan. De droomfinale van zijn ABN AMRO toernooi, daar moest in ieder geval Roger Federer in staan. De tennisschrootheid moest Ahoy opnieuw betoveren. Maar vandaag was het in Rotterdam, dag zonder Federer. Dankzij een enorme verrassing vrijdag in de kwartfinale. De bal is uit en het is uh, Julien Benneteau die Roger Federer verslaat. Exit Roger Federer dus, maar zijn afbeelding is nog alom aanwezig in Ahoy. Ja, moet je voor het groene scherm gaan staan en dan kun je hier op het scherm kun je zien uh, of je voor of achter of naast hem staat. In Sport Plaza kan je zelfs virtueel op de foto met Roger Federer. Heel goed, dan mag je, ja, mag je iets meer naar mij toe richten als je wil. Oké, okay, hij heeft een mooi jasje aan, zag ik al. Waar moet ik precies gaan staan? Klein stukje naar achter en wel met je lichaam naar mij toe. Heel goed, dankjewel. Hebben jullie nu nog veel mensen die met uh, Roger Federer op de foto willen? Ja, dat blijft wel hoor. Ja? Ondanks dat hij uit het toernooi ligt? Ja, zeker. Iedereen ja? eigenlijk, Roger. Hey, met wie ben jij uh, virtueel op de foto gegaan? Met Federer natuurlijk. Ja. Ja, op uh, Roger Federer. Roger Federer, hè? U leunde helemaal tegen de virtuele Roger Federer aan, hè? Ja. geest van mijn uh, idol. Ja, dat is gewoon uh, liefde. <laughs> Al veel ja. jaren. En wat zag ik nou? Had u hem ook een virtuele kus gegeven? Ja, klopt. Ik wilde dat uh, doen. Of laten zien dat ik dat doe. Oh, op je hand. Dan is het pas echt een handtekening, hè? Even verderop in Ahoy ligt Sportplaza. Daar kan je zelf een balletje slaan en daar worden clinics gegeven. Bijvoorbeeld door deze man die uh, ja, te oordelen aan alle handtekeningen die hij aan de kids mag geven nog altijd mateloos populair is. Zo, alsjeblieft. Remel Sluiter. Ja, de, de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat we de dag begonnen zijn met een praatje. En uh, uh, toen zei uh, Ronald Laurensen die hier de clinics regelt, die vroeg aan de kinderen uh, deze speler heeft hier nog finale gehaald, wie weet wie het is. En toen ging er één vinger omhoog, dus ik denk dat dat genoeg zegt. Ja, ja. Jij weet dus hè, hoe het is om hier finale te spelen. Uh, Richard Krijtjeck, die had vooraf gezegd, de droomfinale, daar moet toch op zijn minst Roger Federer in staan. Dus dat is toch wel een dompertje vandaag. Hè? Ja, ja, nou ja, dan heb je in die zin heb je denk ik uh, second best met, uh, met Juan Martin Del Potro. Wat na Roger Federer de, de grootste topper is hier. En uh, nou ja, precies zoals je het zegt. Weet je, er zijn heel veel mensen die. Uh, die door de weeks gewoon niet de mogelijkheid hebben om hier te komen. Die uh, uh, al een half jaar van tevoren uh, kaarten bestellen. om op zaterdag of op zondag tennis te kijken. Maar vooral ook om Roger Federer te zien. Nou, ja, vooral voor die mensen vind ik het dan, uh, dan heel erg vervelend. Dat, uh, yeah, dat hij hier in het weekend niet meer speelt. De tribunes van Center Court lopen langzaam weer vol. Mensen in afwachting van de grote finale. En wie zien we daar op dat hele grote scherm boven in de zaal voorbij komen? In een filmpje, meneer? Nou, verder. Ik, ik werd maar een paar keer voor zijn, uh, zijn privénummer gevraagd om hem te bellen. Oh. Waarom hij het niet gekomen is? Want hij heeft al twee dagen we ons een beetje gepakt. Voelt hij zich een beetje bekocht? Nou, ik dacht, ik, we hadden hem zo hoog. We dachten, nou, die pakten we in, hè. Ja. We gaan nog naar Roger kijken. Ja. En mooi niet. Winnaar van de 40ste ABN World Tennis Tournament, Juan Martín del Potro. De staande ovatie is er dus uiteindelijk voor een mooie winnaar, maar het toernooidirecteur Richard Krajicek uiteindelijk was jouw droomfinale toch in ieder geval een finale met Roger Federer, hè? Ja, inderdaad. Dat, dat was uh, Van tevoren vroeg iemand uh, wat is je droomfinale? Ik zei, nou, ja, iemand tegen Dapotro. Of <laughs> tegen, iemand tegen Federer, bedoel ik. Ja, daar ga je. Ja, daar ga ik Maar uh, ja, het, was, het was het niet ideale scenario. Maar achteraf pakt het heel mooi uit. En met Dapotro denk ik dat we een toekomstig nummer 1 uh, aan het werk hebben gezien. En dat is ook mooi om die op te worden te hebben, natuurlijk. Want ja, er wordt dan veel gezegd, hè? Het is de man van de miljoenen, hè, Federer, startgeld um, En dan vragen ze mensen zich af, is die dan? Wat dat dan waard als hij eruit vliegt? Ik heb heel veel bedragen gehoord. Dat is wel leuk. Vijf ton, zes ton, acht ton, één miljoen. Ik hoorde dus zelfs 1,2. Denk Als we nu nog heel even wachten, dan moeten we denken, na het weekend toch op de twee miljoen zitten. Dus maar dat... jullie moesten wel een soort van reservepotje aanbreken, toch? Nou, dat valt wel mee. Kijk, we hebben gewoon een budget. En um, ja, ik maak daar keuzes in. En uh, we hebben in 2007 uh, hadden we denk, uh, 11 spelers uit de top 20, waarvan 5 uit de top 10. Ja, toen vond uh, ik maar zeggen, de media, maar ook het publiek, had zoiets van: Goh, het is niet de spelers die we willen zien. Uh, uh, ik, ik, ik las de dingen als B-categorie en uh, ja, niet, uh, nou, andere niet echt hele aardige benamingen. Ik denk van: Oké, okay, nou, dan nemen we misschien iets minder topspelers. Hè, want ik denk nu maar 5 top 20 spelers. Uh, maar dan heb je één absolute topper bij. Dat, dat is een keuze die ik maak als toernooidirecteur. Ik denk wat Federer heeft laten zien, laatste twee jaar, dit jaar, ook in de aanloop. En, en tot en met die kwartfinale wat hij teweeg brengt. Ja, het zijn onze twee meest succesvolle jaren qua kaartverkoop. En, uh, het is goed om een paar andere toppers ernaast te hebben, zoals een doppeltroon. En wat betekent dat voor uh, volgend jaar? Ga je dan dezelfde koers varen? Ja, daar moet ik even over nadenken. Maar je, je, hebt, je hebt drie spelers die je echt heel graag in je toernooi wil hebben. Althans ik, uh, of wij. Uh, en dat, dan heb je de, uh, uh, Federer, uh, Djokovic... En Nadal, een van die drie, um, ja, die we er graag bij hebben. Want uh, het gaat om beleving. En ik denk dat, dat die spelers net voor dat extra stukje zorgen. En, en dan daarnaast een aantal goede toppers, zoals een Del zoals uh, een Tsonga. Ja, dan heb je gewoon een, een mooi evenement. Richard Kraaitjek, hij sprak met Edwin Cornelissen. We gaan verder met atletiek, het NK Indoor in het Omni Sportcentrum in Apeldoorn. Collega Andy Houtkamp sprak daar met Willem van der Worp. Hij is de technisch manager van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Willem van der Worp van de Atletiek Unie. Uh, ben je tevreden? Over dit kampioenschap zeker. Een uh, prima sfeer, goede opkomst van het publiek en uh, hier en daar zeer mooie prestaties van het leed. Dus uh, ik kijk uh, met voldoening terug op dit weekend. Uh, toch heb ik altijd het gevoel van uh, familie en vrienden. Het is heel belangrijk dat die er ook zijn. Maar volgens mij was dit ook voor de neutrale toeschouwer een heel aangenaam kampioenschap om te zien. Een paar topprestaties, maar zeker ook een hele leuke aantal prestaties waar strijdfactor om de hoek kwam kijken. En ja, dat blijft natuurlijk attractief. Eén atleet erbij voor Grotenburg, Robert Latouwers. Nu hebben we er elf, zeg maar, die daar naartoe gaan. Ben je daar tevreden over? Uh, ja, want we wisten van tevoren dat een aantal gerenommeerde toppers uh, uh, niet beschikbaar zouden zijn voor, uh, voor dit EK. Uh, het zij doordat ze uh, in het geval van een Rutger Smit in Amerika uh, zitten en zich daar uh, optimaal voorbereiden op het buitenseizoen. Waar het belang natuurlijk ook groter is. Uh, een Gregory Doc die uh, nog niet voldoende hersteld is van een blessure. Dus van een aantal mensen wisten we dat ze bewust kozen om dit EK indoor te laten schieten. En dan is het erg fijn om te zien dat uh, een aantal mensen uit de jongeren de gaatjes op gaan vullen. Vorig jaar hebben we een heel succesvol EK outdoor gehad in uh, Finland, in Helsinki. Heb je daar een, een spin-off van gezien? Um, in ieder geval dat heel veel mensen uh, even, even weer weten wat atletiek is. Ik denk dat de atletiek als uh, sport zich daar heel goed uh, op de kaart heeft gezet... en gemanifesteerd met uh, uh, niet alleen mooie prestaties... maar ook een positieve uitstraling voor de atletiek. Um, nou, we hopen dat dat natuurlijk uh, gevolgen heeft voor aanmeldingen bij atletiek... en uh, ook uh, voor een extra drive bij de talenten die uh, nog niet bij dat EK waren... maar uh, waarvan er nu al een, een aantal toch wel naar dat EK in doorgaan. Helden creëren is heel belangrijk in elke sport, maar ook in de atletiek. Uh, kan ik met Daphne Schippers en met Eelco uh, St. Nicolaas de grote helden noemen? Als je praat over de mensen die naar, uh, naar het uh, EK-indoor gaan in Göteborg... Uh, ja, dan heb je daar zeker twee kopstukken te pakken. Uh, maar vergeet ook niet de mensen die er niet zijn, uh, omdat ze andere keuzes maken. Want ook dat blijven atletiek helden. Als je het over een rutgesmet hebt en niet te vergeten over Shurendi Martina... dan. Uh, dan uh, ja, moeten we daar even op wachten op de outdoor-toernooien. Maar ook dat blijven natuurlijk gewoon onze helden. Wat verwacht je van TK? Um, ik verwacht van Eelco sint Nicolaas uh, minimaal een podiumplaats. Uh, um, nou, jullie weten, hij staat nummer 1 op de mondiale ranglijst. Uh, ranglijsten zeggen niet altijd alles. Een uh, kampioenschap is een strijd. En in het geval van de meerkamp ook nog over twee dagen bij, uh, bij de heren. Dus uh, dat zal spannend worden. Maar... Ik denk dat we daar de hoogste verwachtingen uh, neer kunnen leggen. Terug naar het EK nog even, allerlaatst. Uh, wat is jouw hoogtepunt geweest? Um, nou, sportief gezien um, uh, denk ik toch wel de 60 meter vrouwen. Met uh, twee topsters die ook allebei naar, uh, naar het EK in Göteborg gaan. Verbeteren hun beste seizoentijd hier. Liggen dus blijkbaar goed op schema om daar goed te presteren. En voor de rest ben ik toch wel erg blij dat een uh, Olympier als Robert Latouwens... Uh, zich ook ter elfde uren plaatst voor, uh, voor het EK indoor en uh, samen met Tijm en uh, ons op de 800 meter gaat vertegenwoordigen. Uiteraard geen dieptepunten? Uh, nou, er zijn wel eens wat dieptepunten. Uh, er zijn en blijven wat disciplines waar Nederland minder sterk in is. En uh, om dat nou een dieptepunt te noemen, nee. Maar daar ligt nog wel wat ontwikkelingswerk te doen. Willem van der Worp, technisch manager van de KNAU. Nog even wat buitenlands voetbal. De twee Madrileense clubs kwamen vanavond in actie. Real Valladolid tegen Atletico Madrid werd 0-3. En Real Madrid tegen Rayo Vallecano, de derde Madrileense club zelfs nog, werd 2-0. Dat was een release Vallens. In vijf minuten scoorde Sergio Ramos. Dan kreeg hij ook twee gele kaarten. Het was de achttiende minuut. Hij moest dus toen van het veld. Fiorentina tegen Inter in Italië eindigde in liefst 4-1. En vanmiddag in Engeland Liverpool tegen Swansea City met drie Nederlanders in de basis. Het werd liefst 5-0. Ja, het was een mooi sportweekend. En zeker deze zondag zat bom en bomvol. Vooral met schaatsen en voetbal. Dan gaat de bal op de stip. En dan mag Braber... Dat gaan proberen. Die deed dat vorige week tegen Groningen. Prima, Toen ging hij erin. Hoe doet hij het nu? Ogen nog met Vermeer. Hij schiet hem in de handen van de keeper. En natuurlijk gaat de aandacht uit naar Immers en Pelle. En Jan Maat die op scherp staan. Eerste corner, leeft de goal op. Het is een goal voor Plex Swolle En Avdic is de maker van deze treffer. En dit is dus een kickstart. Ronald van der Geer. Spanning, spanning, spanning. Voorlopig is het Zwolle met slot. Met een heel aardige bal in de diepte. En de 2-0 van verdediger Lachman. Wat gaat er hier gebeuren vanmiddag in Zwolle? Ja, een uurman met uh, een grote glimlach tegen Maar goed, we kijken naar de banen. Ja, we we, we gaan kijken naar de baanen. Rens is veel namelijk op de baan. En hij doet dat en recht door en zacht en zo ongelooflijk slecht dat vermeer die bal. Nou ja, daar komt die versnelling die Erwin Wennemars wilde. Hij laat het nog eventjes zien. Al had hij andersom gestaan, had hij hem nog klem gehad. De man die het allrounde zo verschrikkelijk beheerst al jarenlang. Ik denk dat dit de zwakste strafgroep is van het uh, voetbalseizoen 2012-2013. Nu komt er dan eindelijk wat sfeer en terecht voor een groot kampioen. Irene Buust die gaat staan. Onvoorstelbaar slecht ingeschoten. Hier is hij. De historie geschreven door Sven Kramer in 131. 80. Het is onvoorstelbaar en zo blijft het 0-2 na een uur. Is hij voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen allround. Ja, twee Nederlandse wereldkampioenen allround in Hamer. Dat gebeurde vandaag op deze zondag. Verder won Pek Zwolle van Feyenoord met die 3-2. En was Juan Martín del Potro de beste in Rotterdam. En over tennis gesproken. Rafael de heeft het toernooi in het Braziliaanse Sao Paulo gewonnen. De finale versloeg hij de Argentijnse veteraan uh, David Nalbandian met 6-2 en 6-3. En Victoria Azarenka heeft het toernooi van Doha gewonnen. Zij versloeg in de finale de Amerikaanse Serena Williams in drie sets. En daarmee komen we het einde van deze uitzending van Langste Lijn. Morgenavond zijn we er weer om 10 uur. Presentatie is dan in handen van Robert Meder. En zo dadelijk op deze zender met het oog op morgen. En dat wordt zoals iedere zondag gepresenteerd door John Jansen van Galen. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettig avond. No heat, no water, no Honger, kou, ziekte. Sommige mensen noemen het een dierentuin, andere noemen het een gevangenis. De Amsterdamse vluchtkerk is onbewoonbaar. Het is niet een prettige plek. Wie is er verantwoordelijk? Het zijn een paar van die wij gaan even Afrikaantjes helpen types geweest. En hoe nu verder? Ik geloof daar niet in. Kabaal in de kerk. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1.